Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er moeten in Groningen veel meer huizen worden versterkt... dan uit statistisch onderzoek van de NAM blijkt. Dat zegt nationaal coördinator Hans Alders. Volgens de NAM moeten 2800 woningen worden verstevigd... om te voorkomen dat er bij aardbevingen doden vallen. Maar Alders zegt dat er in de praktijk veel meer moet gebeuren... Uit de eerste inspecties blijkt dat in de kern van het aardbevingsgebied... alle onderzochte woningen moeten worden versterkt. Dat zijn er al 3000 en daar komen er volgens Alders nog meer bij. Hij heeft minister Wiebes gevraagd om de statistische berekeningen van de NAM... niet over te nemen, maar te kijken naar de praktijk. De VN-veiligheidsraad heeft nieuwe sancties opgelegd aan Noord-Korea. Daardoor wordt de olie-export met 90% verminderd. De resolutie was ingediend door de VS... naar aanleiding van de laatste Noord-Koreaanse raketproeven... De Veiligheidsraad stemde er unaniem mee in. Ook China, de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea, ging akkoord. De Indiase vader van de ontvoerde Peuter Insia is niet van plan het kind terug te brengen naar Nederland. Vandaag bepaalde de rechtbank in Den Haag dat hij dat moet doen. Maar zo'n uitspraak betekent in India niets, zegt de vader op Twitter. In Oostenrijk zijn zeker acht mensen gewond geraakt toen twee treinen botsten en deels ontspoorden. Dat gebeurde bij Kritzendorf in de buurt van Wenen. Twee treinstellen kwamen op hun kant terecht. In eerste instantie was er sprake van vijftien gewonden, maar de autoriteiten zeggen nu dat acht mensen gewond zijn geraakt van wie vier ernstig. De treinen waren allebei op weg naar Wenen en kwamen op hetzelfde spoor terecht, waarschijnlijk door een menselijke fout. De meeste gewonden hebben hoofdwonden en nekklachten. Het weer, het is nevelig, met af en toe motregen. In de loop van de nacht wordt het zicht beter. Minima tussen 5 en 9 graden. Morgen veel bewolking met wat lichte regen. Het wordt dan 9 of 10 graden. Dit was het NOS. Anyway. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw, sneeuw warmte, warmte. Kerst. ZNM. Dit is Kerst met CMM. En even gewoon lekker kerstvakantie, het kan gewoon allemaal. Welkom bij een frisse, fruitige nieuwe aflevering van See It op jouw ZFM's antwoord. Mijn naam is DJJK En de opener was natuurlijk Leandro da Silva met So Crazy. En ja, je hoort het al. House music all night long. En we hebben er zin in hoor. Oh, Ja, ruik je het einde van het jaar ook al. Het kan ook zijn de Comet-stel wat staat te trappelen voor de kerstdagen. Maar zover is het nog niet. We gaan vanavond eventjes uh, flink wat ballen uit die bomen schudden. Kijken of we dan ook nog de piek kunnen raken. Je kunt gewoon uh, lekker met ons meekijken hey, op de livestream. Ik hoop dat niet, hij uh, niet zo hapert. Dat kan ook door de grote bezoekersaantallen komen. House music all night long. En ik zei het al, ja. House Music All Night Long. Onze enige echte DJ Dion Sydney, Hij is er vanavond toch echt weer gezellig bij. En wat hebben we allemaal voor moois in petto. Nou, oh. Ja. Een uur lang de beste rammers. En je weet het, volgende week. Ja, volgende week, ja. De allerlaatste, zie je het, van 2017. Ja, er mag een traatje bij gelaten worden. Maar dat betekent ook weer dat we alle hits in elkaar gaan proppen. Tot één waanzinnige mix. En als ik zeg waanzinnig, nou, bergen dan maar. Ja, wat hebben we vanavond nog meer? Natuurlijk onze mailbox. Hij staat weer bommetje vol. Dus we zullen eens even kijken wat voor leuke nieuwtjes uh, we hebben gevonden. Natuurlijk de charts. Ja, deze plaats van Leandro da Silva. Hij scoort hoger. Oh. Ik ga nog niet verklappen waar hij staat. Maar dat hij hoog scoort, dat is denk ik wat zeker is. Wat hebben we vanavond nog uh, meer voor je klaarstaan? Ja, ik zat te uh, denken toch aan een uh, klein kerstplaatje. En dan zeg je een kerstplaatje... Ja, gewoon een kerstplaatje. Gewoon omdat het kan, omdat het jouw uh, vrijdagavond is. En wat kan, wie kan dat weten dan? Tujamo! Ja, Tujamo zeg je dan. Oh, maar die had zo'n lekkere plaat. Inderdaad. Je kent hem nog wel, hè? Woe! Zeggen we dan. Tujamo! Maar ditmaal in de Christmas Bounce. Jordan natuurlijk, alleen wij zien het. H漏. Geplaat. Tech Mouse versus The Tronics en Ingo Burton met nood. Afkomstig van de Talent Pool van Spinning Records. En oh, ik vind hem lekker hoor. Ja, en daarvoor hoorde je natuurlijk... Toe Jamal met Christmas Bound. En ik zie hier gelijk mailtjes binnenkomen van Evelien, Marco, uh, Tim, Jan Hendrik. Ja, die zeggen, ik zit in de auto, ik sta op de ijsbaan... en ik ga als een man wel op die plaat... Ja, het is toch weer even wat anders dan uh, de reguliere kerstplaatjes. Uh, zoals WAM uh, natuurlijk. Ik zeg, ik vind hem helemaal leuk. En wat ook leuk is natuurlijk, is het brugje naar het volgende festival. Want Valhalla Festival, dat is net voor kerst. Deze zaterdag 23 december vindt een van de leukste indoor festivals van het jaar plaats. Valhalla! Ja, it's a bizarre ride. Dit jaar is het thema The Circus of Met. En dat belooft niet als uh, ieder jaar weer een grote brij van gekkigheid te worden. De rij Amsterdam waar het festival plaatsvindt, wordt ongetoverd. Er zijn maar liefst zes aria's uh, tijdens het Valhalla Festival. Dus ruimte genoeg om te verdwalen in die bijzondere circus. Grote namen uit de house, techno. Trap en tech house staan geprogrammeerd. Deca aan Yellowclaw, Moxie, Kols, Fritz Kalkbrenner, Speedy J, Benny Rodriguez... ...en another... Kortom, ga je dit weekend er naartoe? Heel veel plezier natuurlijk. En ja, mocht je naar de supermarkt gaan voor je kerstding kopen, dat kan natuurlijk ook. Ook heel veel plezier en sterkte vooral, want het zal de nodige drukte. Maar denk eraan, je kunt onze See It Sessions ook downloaden. Kun je gewoon lekker je oordopjes in en lekker relaxed door die supermarkt heen waggelen. En wat hebben we voor je klaar zijn? Nou, misschien ken je hem nog hoor, Strings of Life. Een paar jaar geleden. Helemaal de bom. Je stond met je voeten in het zand. Ik denk misschien dat je over Bloemendaalse strand stond. Daar stond Ricky Rivaro en die draaide deze plaat. Strings of Life. Wat een geweldige plaat was dat. Hij is terug. Ditmaal in de Jerome Robbins 14B remix. Ik zeg, oh, dit is er toch wel een. Ja, een waardige opvolger van deze klassieker, hoor. Oh, ga ervoor zitten, ga ervoor staan, doe wat gewoon. En dan zeker, er mag het worden. En over dansen gesproken. Dans die kerstballen maar uit die boom, hoor. Schud hem heen en weer, gooi hem door het huis aan. Dit is See It. Jouw kerstvriendjes van de radio.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 Nagoya met Phoenix. En het is nog eens een keertje een gratis download ook. Hoe mooi is dat? Ja, wat zeg je allemaal? Gratis? Dit? Ja, daar, daar hou je het toch wel van. Lekker lekkere gratis trek. Tuurlijk. Ja, daarom. Hé, hey, maar het lijkt echt wel uh, net Lucas en Steve als ik het zo hoor. Ja, inderdaad. Zelfde simpeltjes, een beetje... Uh, zelfde ja. soundjes. Ja, zelfde sound. En ja, het komt uh, van uh, Spinning Copyright Free Music. Dus, uh, oh, dus het mag gekopieerd worden. Ja hoor, lekker uh, hergebruiken. Hey, leuk dat je er weer bij bent, Dennis. Uiteraard. Vorige week uh, waren we er natuurlijk uh, even gewoon afwezig, maar deze week knallen we, waren, knallen we waren, weer keihard door we, die eter. We waren even in een uh, Galaxy Far Far Away. Jazeker. Maar vanavond. Oh, één Ja, de Inmiddels laatste. nog maar anderhalf uur. Maar die proppen nog wel eventjes vol met de allerlaatste nieuwtjes, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En we gaan straks nog even naar de charts kijken. En ja, volgende week, wat, wat gaan we doen? Die laatste uitzending van het jaar. Ja, ik denk toch uh, weer een year mix? Ik, ik denk gewoon twee uur lang uh, uh, keihard knallen. Gewoon van, uh, wat, de beste van uh, afgelopen jaar weer. Best of see it. Ja, yeah. best of see it the sessions. De see, see it year mix. Dat, dat gaat nog een klus worden. Hè? Ben je al een beetje aan het voorbereiden? Nee, dan ga ik. Uh, wat? Gaan, dan ga ik maandag aan beginnen. Maandag ga je eraan beginnen. Oh oh. Dan gaan oh, we de oh, plaatjes oh. uitkiezen? Wat de, was lekker? De, wat vonden we leuk? Wat vonden we minder leuk. De, dus jij uh, zit uh, nog een uh, beetje zo in de kerstsfeer, ja. In, ja. Een beetje, een beetje zo uh, gezellig. Uh, Gezellige sfeer. Ik, ik zie Dennis al zitten. Kerstmissiekje. Hartstikke idee. Nou <laughs> dat het kan, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik vind het wel heel mooi. Mooie sfeer. Hè. Hey, mooie, mooie uh, sfeer hier, hè? Hij houdt er lekker de, bij. De lichtjes uh, staan weer mooi aan. De kerstboom staat er in uh, volle toeren. De, de energiemeter die draait helemaal rond. Uh. Nu al is, is weer blij met ja, ons. Ja, hoor, kunnen weer een paar uh, extra windmolentjes aan zitten. Ja, ja. Oh, en hey, waar ga je nog wat leuks doen met de kerst, Dennis? Nou, gewoon met de familie. Spanderen. Ja, ga je met uh, de kerst, hele familie kerst, naar uh, knup, Club Smoky? Nee, dat oh, niet. Oh, dat niet. K uh, kerstavond sta ik wel in Club Smoky. En tweede kerstdag sta ik in Smoky. En de eerste kerstdag ben ik lekker vrij. Ga ik Kijk. lekker uh, van genieten. Lekker koermitten. Ja. Hey. En ja, we blikken ook vast vooruit uh, Oud en Nieuw. Vinden we je dan ook nog ergens <coughs> in het land? Ja, in de Escape. In de Escape. Oh, wat gezellig bij uh, DJ Raimundo. Oh, vriend, wat is jou? Zeker, zeker. Ja, maar even, kun je daar nog wat meer? wat zat er nog meer daar op de lijn op in Escape? want ik, uh, ik ben nog niet zo ver, ik heb nog geen planning. Uh, ik zag kijk, Troy, zag ik sowieso staan. Troy, uh, Tom Bolt, uh, Robert Feelgood, Rob Boskamp, uh, Donny Brasco zag ik erbij komen. Donnie Brasco, ook Zandvoorts uh, uh, Glory. Aardige, uh, rijtjes zag je ja, zo voorbij komen. 25 DJ's. 25 DJ's, 4 vier, vier areas. Ja, ik zag een uh, entreeprijs uh, van de pre-sale van 65 euro. Dus oh. wil je kaarten hebben, haal ze dan snel. Want ik denk dat het maar is uitverkocht raakt uh, met dat Nieuw. Ja. En uh, ja, je kunt ook natuurlijk altijd nog een uh, leuk VIP tafeltje. Ik geloof uh, dat ze begonnen bij schappelijke 1500 euro. Zo'n beetje die tafels. Okay. Maar, maar dan heb je wel een lekkere fles champagne erbij. En dan kun je met een paar mannen binnen. Dus uh, en een uh, fles vodka erbij. Nou, ik zeg één compleet zagen. feest daar zo. Je avond gaat uh, En onze hele echt de DJ Dion niet. die krijg er ook gewoon bij, hè? Dus, uh, ja, ja. Ik zou zeggen, kopen, kopen, kopen die kaarten. Heeft. Genoeg uh, kerstmuziek uh, voor nou. Ik zeg, anor, uh, Antoine Klammeran. Even de knal erin. Even, even lekker gas op die lolly. Antoine Klamaran, die kan dat wel. Nou ja, samen met uh, Dario Nunes... Is het helemaal af. No water! de nieuwe track van Antoine. Je hoort hem natuurlijk, hier op jouw 169. CFM in the house. Rock de kerstboom. Rock je moeder. Rock de Radio. I don't only but now I'm MFM wenst je fijne dagen. En Dario Nunes met No Other. Oh, heerlijk zegt Dennis. Dat, uh, ja, het is dat, dat we hier nu radio doen, maar ik ga zo naar Breda gegaan. Ja? Ja, tuurlijk, joh. Ik ben bijna gegaan, hè? Ja, dat dacht ik al. Je ik zat te twijfelen. Zo ga, zal ik gaan? Maar voor de mensen die denken, waar hebben ze het nou weer eens een keer over? Ja, vanavond de 22e de december is de plek waar een van Nederlands meest succesvolle liedjes en eigen avondhoost... Namelijk DJ Chesto. En ja, we hebben de timetable hier ook voor je. En op die timetable zien we dat DJ Chesto maar liefst twee uur achter de dek staat. Op social media wordt duidelijk dat veel van zijn fans hopen dat er flink wat classics gedraaid worden door de man hemzelf. En daar is tijdens een set van twee uur wel tijd toch ja. Uh, voor, ja? ja. Oh ja. Wij hebben een set van vijf uur gehoord. En dan hoor die ook nauwelijks classics. Ja, ja, ja. Het blijft altijd hopen, hè, natuurlijk. Ja, ja. Het kan een mens, altijd, een mens, hè. Een mens mag hopen. Ja, je bent nou toch weer op je eigen grond uh, aan het draaien. Ja. Dus ja, de oude rotten, als die langskomen, ja, die willen toch wel uh, ze roots horen Hé, hey, maar de overige DJ's die hier op de line-up staan, komen bijna allemaal uit Breda. Behalve dan, uh, ja, Willem van Hanegem 50% van WNW. Ja, de timetable. Inmiddels uh, is Boris Smit uh, klaar met uh, draaien. Op dit moment uh, staat Funkerman uh, te draaien. Die draait tot uh, half uh, elf. Je, dat zou je niet verwachten op het Piesto uh, evenement. Nee, nee. Niet zozeer. Maar ja, misschien uh, gooit hij een hele andere hoek uh, erin. Ik weet nou, het niet. Nou ja, ik denk dat hij best wel een leuke sfeermaker is. Dat als, ik. als ik zijn producties mag geloven, ja, uh, zal het best leuk zijn. Ik zie een opgaande uh, lijn uh, de laatste tijd weer. Ja. En dan om uh, half elf uh, tot uh, kwart voor twaalf vinden we Suyano. Ik hoop dat het goed uitspreek. Uh, weet jij er wat meer van, Dennis? Want zeg zegt mij niet zo heel veel. Nee, eigenlijk niet. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat kan gebeuren. Misschien een paar lokalen. Dus, ja. En ja, dan om twaalf uur. Dus je kunt nog uh, erbij zijn in de auto springen. Tot aan twee uur vinden we naar Chesto, gevolgd door W. &W dat uh, zal ook wel uh... knallen worden. Ja. En dan die afsluiter. Van drie tot vier vinden we het fix. Ja, hardstyle DJ. Hardstyle, dus nou ja. Dus wordt uh, een uur lang uh, pilletje erin. Uh, scheer je kopkaal. En, uh... Nou ja, dat, dat moet je vooraf al doen, denk ik. kaal ja, uh, kaalscheren. Ja. Want anders heb je er niet zoveel aan. Nee. Dus ja, mocht je nog willen kijken... Breepark Breda. Daar is de party on. Ja. En waar ook de party on is... Ja, dat is, dat is natuurlijk hier wij bij het. Dus je kunt ook gewoon lekker hier blijven luisteren. Of meekijken... Ja. Op de livebeelden natuurlijk. We zeggen van... Hoi mama. <laughs> Ho, hoi pap. <laughs> en natuurlijk... Zometeen dat tweede uur. Een uur lang in de mix. Heeft u nog verzoekjes? Helaas. Daar doen we niet aan. <laughs> ja. Kom op zeg. We zijn de trots niet. En uh, anders moet je bij serious request zijn, toch? Ja. Hebben we daar ook gelijk weer aandacht aan besteed. Wat, wat hebben we nog klaarstaan vanavond? Nou... Dat is, dat is nog lastig. Nou, maar... kom eens op. Ik heb kom eens. zoveel lekkere plaatjes. Charlie Poet, ideeën. Absoluut. Nee, Absoluut. Nee Nee, nee, die, nee, die vond ik wel lekker, maar ik, ik denk ja. Even eh, wat up eh, van. Even wat anders. Ik denk dat we deze doen: Kantaloupe. Kantaloupe, ik moet gelijk uh, soms denken aan een kazenmeloen. Uh, ja, zo Zo'n kantaloupe uh, meloen. Ja, of gewoon een lekkere uh, mo uh, mojitootje. Begin daar nou niet over. Ik heb nog hoofdpijn. <lacht> nu, Rino Io, DJ met Cantaloupe. Kort natuurlijk hier alleen bij Sier. Straks, een blik in de charts. En dan eens kijken wat daar zo van gebakken wordt, hoor. Oh, ik ga hem even uh, begrijpen aan de kerstkrantje, Dennis. Ja? Pak jij een uh, stukje spijstel. Lekker erbij, hoor. Lekker, hoor. En niet en meezingen met Bolle hoor nu kanterlo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 Een tijdje vrolijk van. Er zit inmiddels geen bal meer in de boom hier in de studio. Sorry Willem ervoor, uh, maar ja, wat een plaat. Randy Newman. Ja, eventjes tot rust komen hoor, vind ik. Ja, ja. Even een even rustpuntje hoor, Dennis. Jezus, wat een plaat. Randy Newman en poep. Mike en Sully met. Even lachen, bootleg. Poepoep. En daarvoor Rini, Io en Cantaloupe. Ja, boot, oh. bootlek, ja. Lekker altijd die boot lekker hoor. Bootlek. Uh, ik, ik, ik, ja. Ja, ik vind hem zo vrolijk. Ik zou echt rustig nog een keertje op repeat zitten. Ja, alleen niet in een boot. Want dan gaat je boot lekker. <lacht> Zeker, sorry hoor. Hé, <lacht> hey, maar wat, wat hebben we nu allemaal uh, klaarstaan? Want ja, oh, we uh, gaan nu in de bus. Oh nee. Nee, nee, nee, nee, hey, nee. What's your what's... favorite genre? Nou. We, ga, we gaan gewoon eventjes uh, kijken wat, wat voor charts we vanavond hebben. We hebben nog niet besloten. Hebben we nog niet besloten? Nou, ik wel hoor. Ik denk toch wel gewoon uh, dat we de Funky Crew en de Jack in House uh, gaan okay. doen. Oké. Ja, niet dan. Uh, ja, ik, nee. ik, vind het wel, ik vind het wel leuk, uh, charts altijd. Ik vind het goed. Oké, okay, nou, dat is mooi. Ik zal uh, Wham eventjes uitzetten hoor, want ja. Nou, nu, da nu, nu even, even niet, niet, niet in de charts. Straks kunnen we die genoeg horen. Oh, jongens, jongens. Ik heb er geen kracht meer voor. Hey. Gelukkig, gelukkig hebben we de charts nog, hoor. Bijna. Bijna, ja. Gelukkig hebben we ook weer internet. Met dank aan Marcus, hoor. De, ja. Die jongen die zo snel... Appla applaus voor Marcus. Hey, is zeker te weten. Respect. We komen in de charts. Op nummer 10 vinden we de Four Letter World van Blok Crown, samen met Pete Rose... Borno Star Records. Altijd uh, lekkere soul plaatjes. Nou ja, dit is toch al een oudje. Ah, ja. Deze plaat. Hij is toch nog steeds erg gewild? Ja, gezien dat hij nog in de top 10 staat. Ik vind hem in ieder geval leuk, maar aangezien we hem kennen, gaan we gelijk door naar de nummer 9. Daar vinden we Kevin Andrews. Let's say mama. Uit de oude doos van samples hebben ze hem weer getrokken. We dachten, laten we eens wat origineels doen. Jee! Mama's al Maar toch, ik vind dit wel een uh, net even een andere touchje was uh, de meeste. Net even een zwaardere bas. Ik vind hem leuk. Een plaat die er ook niet uit te rammen is, is Croatia Squad met me en my toothbrush. Met cat, cat cat no love. Op Enormous Tunes op nummer 8. Ja, mijn favoriete label. Enormous Tunes. Nou ja, pluspuntje voor het koeienbelletje. <laughs> Altijd goed. Wanneer een koeienbel erin doet, scoor je punten bij Jeroen. Zeker te weten. Oh. <laughs> ja, er laat ook een koe bij. Ben je moe? Nee. tum <laughs> tum. we daar vinden we Luca Debonair met Super Swing. Ook op Pornostar Records. Ze zijn goed vertegenwoordigd. Een lekkere crew. En we vragen ons toch echt af... waar haalt hij al de tijd vandaan voor deze platen? Elke week wel nieuw, hè? Ja, ik zweer het je. En als je dan op zijn Facebook kijkt... zijn vrouw en zijn kinderen... ik denk, waar haal je de tijd vandaan, man? Ja, dat vraagt zijn vrouw ook wel. Ja. <laughs> <laughs> kun, je, kun je ook eventjes thuis toch Nee, sorry, moet nee, ik moet het plaatsmaken. Ik ben even aan de superswing. En door naar de nummer 6, daar vinden we... Agent Crack en Nemo Hero sorry, me? met Let The Music. In de Cube Guys mix. Cube Guys, ook altijd leuke deuntjes. Nou, een beetje wisselend. We dus ja, hebben ja. klappers gehad. Toen ging het even wat minder en gelukkig zijn ze weer een beetje terug aan het knallen. Ah, ja. In het jaar 2006 hadden ze echt heel veel klappers inderdaad. Ja, we hebben uh, niet allemaal zoveel tijd tot uh, Luca nee. nee. Kijk eens, ook een plusminuutje hoor, een uh, toeter. Altijd goed. Ik vind het leuk. Nog een keertje, tot ziens! Ja, Dit doen ze vaak in hun platen, de Cube Guys. Ook uh, hun uh, mix van uh, I wanna dance with somebody. Ook zo'n zware toeter erin, hoor. Ik, ik vind het leuk hoor, die toeter. Nou, ga, ja, maar dat gaat de zaal, <laughs> dat, dat brengt de zaal ook echt op gang, hoor. Zeker te weten. Hey. En hey, je hoorde hem net al: Cantaloupe met Rino DJ. Op Hot Fingers, nummer 5 in de charts. En je hoorde hem net al voorbij komen. Goeie keuze toch weer, hè? Ja, we gaan, omdat we hem kennen, gaan door naar de nummer 4 Block and Crown met Shake Your Booty. Ook weer Pornostar. Pot voor Dickie. Dat gaat goed met uh, een met label. Tja. Drie platen al in de chart. Ik vind het alleen uh, jammer uh, van het... Uh, Melodietje wat ze gehad hebben. Ja, ik vind het man. geen uh, verbetering. En ja, daar komen ze weer hoor. Meer and, me and my toothbrush. mij nummer drie in de chart. mij hoor mij mij mij mij mij mij mij Ik mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij maar we hebben ze nog nooit in Nederland gezien. Nee. Hoe kan het? Zo hoog nou, in de ja, charts. Zo ja. veel in de charts. Ja. ja ik, ik denk dat hun label niet echt heel bekend in Nederland is, denk ik. Maar ja, eh, toch een, ja ze hebben toch grote namen. Nora and Pure, IDX. Dat komt allemaal uit die groep vandaan. Ik zou zeggen, jongens, boekers, gaf even een paar andere namen. Doe even een beetje origineel. Ik zou Nora and Pure wel eens live willen zien. Dat ja. lijkt me echt zo gaaf. Dat, dat lijkt me ook vet, uh, daarom. Of idx? Zeker te weten. Ik, ik zeg gewoon even, even doorgaan. Doe gewoon even. Daarom. Op de nummer twee vinden we Earth and Days. I'm Met cog to go feel it, feel it, feel it. Of House You? I'm in Met Kusa's soul. Revenge ken je nog wel, hè? Ja. Ze hebben hem uh, legaal gejat. Gebruikt dan, hè, moet je zeggen smaken. Mooi. En dan de nummer 1. Je hoort hem ook al vanavond als uuropener. De Deze plaat. Hij gaat nog groot worden. Black Lizard Records. Nou ja, ja, hij staat op nummer 1. Dus hij is al groot. Ja, maar dit, dit is dan nog een uh, Funky Crew van Jackin' Out chart. Ja? Hij gaat nog wel hoger komen hoor, in de normale chart. Wat als je... Als je ja. Ik zie hem nog niet in de gewone top 10 staan als je zo snel kijkt. Ja, maar fit. Techno zie ik in uh, beat for top, top maar de beatport op deze plaat. Even het simpeltje. Ja, ik vind het lekker. Helemaal hij, lekker, tribal. Hij, hij is leuk. Ik zeg helemaal goed gekeurd. Maar. Ja, een krabbeltje waard. We moeten nog één plaatje draaien voor het nieuws weer en verkeer. verkeer. Uh... Ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik vind het zo ga, lastig. Gaan we, te, gaan we even terug in de tijd. Met Technotronic? Ja? Dat, dat is altijd uh, wel een uh, goede keus. Zullen Zul we ge <Sul> die gewoon doen? Ik zeg Dennis, we rammen maar gewoon in. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Zo meteen na het verkeer Van tien uur. Staat hij er hoor. Vier achter de deks. Zijn haartjes keurig netjes geknipt. Netjes in model. Beetje wax erin, het staat hem helemaal goed. Wax on, wax off. In zijn speciale kerstoutfit. M Ik zeg, mijn hertenhempie. Zo meteen, DJ Dion Sydney, Maar nu eerst, Technotronic. Pump up the jam in de S. Remo.